5 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De coalitietroepen hebben gisteravond en afgelopen nacht... Libische doelen aangevallen. In de hoofdstad Tripoli zijn vannacht zware explosies gehoord. De Libische troepen, die loyaal zijn aan kolonel Gaddafi... reageerden met luchtafweergeschut. De Britse Royal Air Force voerde luchtaanvallen uit in Libië. Drie tornado gevechtsvliegtuigen stegen op... vanaf de luchtmachtbasis Marham in Engeland... en keerden daar na de bombardementen weer terug...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 Goeienacht. Dit is 4-7. Met uh, een stemjongen. Oh, daar wil je, daar wil je niet door mee gevonden worden. Maar misschien juist wel, want uh, ik hoor dus heel vaak dat mensen het allemaal te gek vinden. Hé hey, Christel, kom eens. Hey, het, is, uh, het is niet gelukt met de foto. wat meteen om gevraagd. Ja, ik heb niet gesaved. Ik zou jouw foto van jou. Uh... Je moet ook dingen zelf doen, hè? Ik kan ja, niet alles sorry. doen. Nee, je hebt gelijk. Even kijken, we nog een foto van ja, nu staat hij erop. Ja? ja. Safe? Nu, nu, ga ik, nu ga ik safe drukken. En dan uh, komt hij zo meteen op Twitter. Op Ed Luke. Zo, done. Top. En dan staat hij zo meteen erop. het tatoeage van Christel. Um, nacht. Het is uh, bijna vier minuten over vijf. Een beetje een gekke nacht. Hè? Met, uh, ja, de, de, de, het gevoel is een beetje alsof we je, alsof je in een soort van, ja, soort van oorlog terecht zijn gekomen. En ik weet niet helemaal of dat dan wel of niet zo is. Zo'n zo gevoel is het een beetje. Um, maar goed. Het, de, de operation heet Operation Odyssey Dawn. En dan vraag ik me af... Wie bedenkt dat? alles ziet dan. Iemand moet toch uh, in die enorme drukte... want ik neem aan dat het hectisch is daar... Uh, bij, bij, bij zo'n topoverleg. Dan, uh, dan zijn ze allemaal in Frankrijk en dan zeggen ze... ja, we gaan nu toch echt wat doen? We moeten nu uh, de mensen in Libië gaan helpen. Dus uh, iedereen handen in de pot en dan gaan we ervoor. En dan is er, er moet er iemand zijn die zegt... jongens, jongens, jongens, jongens, jongens... voordat we gaan beginnen, hoe gaan we deze operatie noemen? En dan zegt dus iemand... Eh, uh, Operation Gaddafinish? Nee. Operation Odyssey Dawn, zegt dan iemand. En waar komt dat dan vandaan, vraag ik me af. Ik Sorry zo. Als iemand het me kan vertellen, 0801 Zometeen Nerd Talk, aflevering 5, na Jamie Lydell en Not The Play. used to be so this to get those When the line oh, this ain't the same way you be stuck between my shadow and me, Put it where the sun don't shine? Jamie Lydell. en uh, eindelijk is een keer een vrolijk liedje uh, op verzoek van Christel en vele andere trouwens. Want ik, ik draai dus ook een depressieve muziek dat de eerste uur. Ja, ik weet ook niet wat het was. Ik zet een beetje in zo'n vibe. Maar goed, nu ben ik eruit. Multiply Jamie LaDell. Nerdtalk. Het is tijd voor Nerdtalk en dat doen we met Domien Verschuren. Domien, Goedemorgen. Goedemorgen, Luc. En met Lieke. Goedemorgen. Hallo. Hallo. En ook met Danny Mekic. Goeiemorgen, Danny. Goedemorgen. Je bent de enige aan de telefoon deze keer. Ik hoor het. Ja, dat is ook wel. Ja, dat, ja wij ook. Goed. <laughs> uh, we gaan het hebben over, uh, over de dingen die gebeuren op internet en, uh, en wat verder nog ter tafel komt. Uh, o, eerst wil ik heel even bij Dumien beginnen. Zo grappig. Ik zat op de redactie en, uh, en Dumien titterde over de redactie hierheen. Ik neem een Android. Wat was er aan de hand? Dat weet ik niet meer, maar ik heb regelmatig uh, door de week momentjes dat ik denk: oh, iPhone, alsjeblieft. En wat gaat er dan mis? Nou. Ja, nu ga ik dus iets heel doms doen. Want ik ga dus mijn uh, eeuwige iPhone-preek onderbreken door even een Android-momentje. Ja. Maar ik, wat ik de laatste tijd heel erg merk, is dat als een app geüpdate is, dat ik gewoon de eerste drie dagen er niet meer over weg kan. Dat ik, uh, Twitter is vorige week geüpdate en ik merk nu echt dat ik de laatste dagen uh, tweets zit te tikken. Ja. En dat dan gewoon de app crasht. Aha. Maar dan moet ik wel zeggen, ik weet ook een Mac te laten crashen... en ik weet een, een nieuw geïnstalleerde Windows-bak nog te laten crashen. Ik ben gewoon veel te snel met dingen. <lacht> maar is dat dan omdat jij gewoon veel te snel uh, die dingen wilt, wilt testen? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, maar, dan, maar dan tet hier dus over de redactie heen. Ik neem een Android, maar dat doe je dan niet, hè? Ik uh, zal mijn liefde aan Apple nooit verloochenen door een Android te nemen, nee. <lacht> ik had deze discussie ook uh, afgelopen weekend met, uh, met vrienden die kwamen langs. En, en een, een, een vriendin van mij die wil graag of een iPhone of een Android. En ik zei natuurlijk... Android en haar vriend zei iPhone. Ze dus het werd een hele verhitte discussie. Danny waar, waar, waar komt dat door? Die, die, die enorme strijd tussen Android en, en iPhone? Ja, kijk, wat je ziet is dat uh, mobiele telefoons voor mensen vaak een verlengstuk vormen van hun persoonlijkheid. Dus op het moment dat je ervoor kiest om met een Android toestel of met een uh, Apple toestel de iPhone of een Blackberry toestel rond te lopen. Dan zie je dat mensen dat vaak doortrekken uh, naar hun eigen persoon. Dus het wordt een statement. Ja, en uh, op het moment dat ego ergens een rol speelt, dat worden altijd verhitte discussies. Ja. En uh, ja, het is wel mooi natuurlijk. Het is wat dat betreft een beetje zoals het vroeger op het schoolplein ging. Als jongen had ik altijd... Uh, hè, dan moest je altijd schoenen hebben die uh, in de smaak vielen bij de meisjes, maar zeker ook bij de andere jongens. En uh, ja, als je een merk droeg uh, wat je mooi vond, maar de groep niet... Ai, dan uh, krijg je het zwaar. Nou, dat zie je dus ook bij telefoons. Al heb ik wel het gevoel dat het in de toekomst wat minder wordt, omdat je ziet dat de platforms steeds meer proberen bruggen te slaan. Zoals dat het straks mogelijk moet worden dat je op een BlackBerry ook Android applicaties gaat uh, gebruiken. Ja, maar de, uh, maar de strijd iPhone, of in ieder geval in dit geval Apple tegen Google, die, dat zal toch, neem ik aan, wel een flinke strijd blijven? Nou, dat zal volgens mij nog de, de, de minste strijd blijven. Want ik zie eigenlijk nog een veel grotere tegenstelling tussen iPhone-gebruikers en Blackberry-gebruikers. Dus als je echt de uiterste wilt pakken, dan moet je Blackberry en iPhone tegen elkaar zetten. Want daar zitten toch de grootste verschillen tussen. Ja, maar dat, dat komt ook omdat Blackberry en iPhone-gebruikers twee totale verschillende groepen zijn als personen ook. Want een, een, een, nou, ik heb het wel eens vergeleken op mijn weblog dat een iPhone meer een, een, een speeltoestel is. Daar kan je, kun je heel veel mee, kun je heel veel apps mee, veel spelletjes. Een ja, ja. Blackberry blijft nog altijd dat zakelijke randje houden. Ja, en ik vind het heel erg prettig dat wat jij net vertelde over het crashen en zo van, uh, van applicaties. Ja, misschien dat je dat op een Android-toestel minder hebt, maar, maar ja, mijn Blackberry die staat al een jaar aan, geloof ik. Hmm. Zonder, de, zonder dat het ook maar iets crasht. Zonder dat ik maar iets crasht. Ik ja, maar... moet wel zeggen dat ik niet uh, echt zo'n app-iemand uh, ben. Nee, dus uh, ja, ja, ook voor de Blackberry kun je allerlei programma's downloaden en erop zetten, en gratis en tegen betalingen. Noem maar op en ja, ik, ik ben gewoon heel erg blij met mijn Blackberry, ik heb een uh, iPad en ja, een Blackberry gebruik ik gewoon om te bellen en uh, sms-berichten te versturen en voor de fundingen wil ik liever een groter scherm gebruiken dan op de iPhone. En daar is de iPad weer geweldig voor, nou ja, uh, de iPad 2 heeft een camera, plugt daar een uh, oortje in en een microfoontje en je hebt gewoon je mobiele werkplek uh, in handen, zeg maar. He, heb jij ooit wel eens een Android gebruikt, Domien? Ja! Ja wel! Ja. Oh. Danny, hoe heet ook alweer die allereerste Android die T-Mobile aanbood? De G1. De G1. Dat was een uh, heel leuk toestelletje met een, uh, met een uh, QWERTY toetsenbordje. Ja. Ik, ja. ik vond dat wel leuk, maar dat was echt nog voor de tijd dat ik überhaupt uh, wilde toegeven dat ik een iPhone wilde hebben. <laughs> ik ben heel lang anti-Apple geweest. En, uh, ja? ja en wat lang. was dan het moment dat je overging? De iPhone. Ja? Ja, die had ik uh, twee dagen in gebruik en toen wist ik, ik wil nooit meer wat anders dan dit. En, uh, en nu heb je er al drie, vier gehad geloof ik hè? Uh, ja, dit is nu mijn derde. Ja. De derde al. Ja, Lieke, ja, ik, uh, ja. ik heb trouwens ook nogal, ik heb ook iets meegemaakt. Ik ben een tijdje Google Certified Developer geweest. Dat betekent dat Google zegt nou ja, jij kan programmeren ik weet niet hoe ze dat hebben kunnen beoordelen, en ik moest alleen maar even me aanmelden online maar als dank en als waardering kreeg ik die eerste Google van dat is een Android gebaseerde telefoon, die kreeg ik opeens hop door een TNT-man TNT zo in mijn handen gedrukt. Wow. Nou, en blij als een kind dat ik was. Ik heb nog nooit een gratis telefoon gehad... zonder een uh, tweejarig abonnement af te hoeven Maar wat is er dan gebeurd met die telefoon uiteindelijk? Uiteindelijk heb ik hem ja, uit het raam gegooid... nadat hij niet langer dan tien uur aan bleef staan... Ah, omdat de batterij zo vreselijk snel leeg is. Dus, uh, <laughs> ja. Dat is sowieso het probleem met die nieuwe telefoon. Met smartphones, echt, mijn telefoon blijft niet langer dan... nou, 15 uur max. Nou. Nou, Het hangt er wel een beetje vanaf wat je ermee doet, hoor. Als je, als je, ik moet... als je niet belt, dan gaat de batterij lang mee, dat klopt. Dat inderdaad. En, uh, <laughs> <laughs> wat, wat een hele grote energieslurper is, en daar hebben we het over gehad, is dat WhatsApp. Dat ja, vreet energie, dat ja. vreet batterij. Nou ja, dat doe ik maar, heel veel. En sowieso, Danny, je zult het, de discussie tussen telefoons, uh, die zul jij als Blackberry-gebruiker altijd gaan winnen op het, het, het meest essentiële, en dat is die batterijduur. Ja, en ik hoop dat er een dag komt dat ik hem ga verliezen. Ja, Want, ik ook om eerlijk eigenlijk. te zijn, ja, ik vind zo'n iPhone toch wel... Prachtig hoor. Alleen ja, als ik er niet langer dan 10 uur mee kan uh, rondlopen, en dat ik dus bijna non-stop stroom bij me moet hebben om dat ding in leven te houden. Ja, zeker als je een drukke baan hebt, veel reist, veel in het buitenland bent, is dat geen optie. En een collega van ons die heeft, uh, die heeft ook een iPhone en die heeft ook altijd een soort uh, mobiel ding bij zich waarmee hij dan de iPhone kan opladen met zonne-energie. Ja, dan is er toch wel iets misgegaan. Want vroeger hoefde dat niet namelijk. En ja, je... maar het kan toch niet zo zijn dat Apple. Uh, niet een betere batterij kan maken. Ja, ik bedoel, is het zo'n goed bedrijf? Kunnen ze gewoon een betere batterij maken dan die er nu is? Doen ze dat dan expres of zo? Nou, ik denk, er zijn twee dingen sowieso voor de luisteraars... die het probleem herkennen, maar ook voor jullie. Er is een product op de markt. Het heet HyperMac. Ik weet niet of het inmiddels al echt in Europa verkocht uh, wordt... maar je kunt het in ieder geval importeren vanuit Amerika. Dat zijn externe batterijen... waarmee je Apple-producten kunt voeden van, met stroom. Maar ook de laptops. Ik heb bijvoorbeeld de allergrootste. En daarmee kan ik mijn MacBook Pro... 30 uur lang van stroom voorzien. Dus in de zomer laat ik die batterij op. Ik gooi hem in mijn achterbak van mijn auto. Ik rijd naar een heel mooi veld waar de zon schijnt. Ik leg een kleedje neer. Ik pak mijn laptop, die batterij en ik zit de hele dag daar te werken. Maar die heb je dus ook uh, voor, de, voor de iPhone beschikbaar. En ja Lieke, ik denk dat ze die batterij al lang klaar hebben liggen. Alleen ja, als ze nu alles wat ze op de plank hebben liggen... meteen in de nieuwste versie van het apparaat stoppen... dan kunnen ja. ze volgende week stoppen met ontwikkelen. Want zo snel gaan die innovaties nou ook weer niet. Dus ze moeten het een beetje uitsmeren. Dus jij ligt uh, wel eens in de zomer op een <lacht> kleedje in het veld? Ja. ja. ja. ja. Goed, iets heel anders dan. Uh, er, is, uh, er is heel veel nieuws deze week met Libië en natuurlijk ook met, uh, met de nucleaire ramp in Japan en de tsunami-aardbeving. Uh, Doemien, hoe volg jij dat? Volg jij dat een beetje op internet? Of uh, alleen maar op internet? Nee, uh, dit is een discussie die afgelopen week volgens mij ook werd gevoerd in uh, de wereld erdoor. Ik weet het wel zeker dat die werd gevoerd in de wereld erdoor. En uh, ik. Ik zal niet snel toegeven dat ik voor mijn nieuws televisie kijk in plaats van het internet volg. Mm -hmm. Maar wat mijn probleem een beetje bij het internet is op dit moment, in combinatie met wat er in Japan gaande is. Er is zo'n enorme informatieovervloed. En er zijn zoveel experts opeens te vinden op Twitter en op Facebook en op al die uh, nieuwswebsites. Dat ik, het, ik merk aan mezelf dat ik het toch prettig vind om s'avonds. Uh, de journaals van RTL te checken. Ik wil een om... samenvatting hebben. Eigenlijk een samenvatting aan het eind van mijn dag. Huh. Dat, ik merk dat echt dat, dat dit de eerste keer is dat ik echt toegeef. Nou, in, ik vind het prettig hoor, de informatie die je kan vinden op internet. Ja. En ik vind het, uh, het idee dat, dat YouTube heel veel op dit moment uh, filmpjes bevat van mensen die het echt uh, zagen aankomen, die, die werkelijk overspoeld worden door golf. Ik vind hmm. het heel intrigerend om, om te zien. Maar ik vind voor de, voor de kern. Wat dan weer grappig is in, um, nou, in de context. Ja. Uh, de kern van dit verhaal vind ik wel prettig om even geüpdate te worden aan het eind van de avond. Ik, ik, denk, ik denk dat ik wel hetzelfde heb. Want um, ik, toen met bijvoorbeeld die vliegramp uh, in, in, in de polder. Hè, daar stortte een, uh, een vliegtuig neer, vlakbij Schiphol. Ja. En toen was het heel interessant om Twitter te volgen. Want daar las je eigenlijk alles als eerste. Um, alleen dat was, wat dat betreft, ik bedoel, het was natuurlijk heel erg. Alleen best wel overzichtelijk die ramp. Er was een vliegtuig neergestort. En daarna gebeurde er een aantal dingen en twee dagen later was het weer voorbij. Ja. Qua impact. En maar dit is misschien een beetje te groot voor. Ja. Je kunt geen selectie ja. meer maken, Danny. Nou kijk, de, de vraag is: de vraag die je zelf moet willen stellen, uh, aan de hand waarvan je je, zeg maar, je medium kiest, is wil je zelf het nieuws zoeken en selecteren en filteren en uitkiezen? Of wil je gewoon lekker op de bank hangen en uh, iemand die daarvoor gestudeerd heeft... of heel veel jaren ervaring in ieder geval heeft, uh, die bij in vandaag werkt... die dan een week lang allemaal filmpjes aan het monteren is. En of wil je dat dat dan zo hop met, met een lepel naar binnen gaat? Nou ja, als het te complex wordt en als het gaat om onderwerpen waar ik zelf geen verstand van heb... dan laat ik me liever voeden. Mm -hmm. en, en wat dat betreft heb je helemaal gelijk. Kijk, die V-gram was zo overzichtelijk dat zelfs als je er niet veel van weet... Dat je nog in staat bent om je selectie te maken van bronnen en op Twitter te kijken van naar welke mensen zijn wel of niet interessant bezig over dit onderwerp. Maar er gebeurt nu zoveel in de wereld. We hebben niet alleen Japan, we hebben niet alleen Libië, er gebeurt van alles. En ja, of je moet er fulltime je werk van maken. Dan moet je misschien bij BNN gaan werken of een van de collega's omroepen. Maar voor de, voor de man met de pet is het natuurlijk niet meer te volgen. Ik vind die live blogs die de NRC heeft en uh, Volkskrant geloof ik ook en ook NOS. Dat is wel heel lekker. Hè? Ja, dat maar gewoon... dit, dat is precies wat er gebeurt. Want uh, zij selecteren, zij bepalen eigenlijk voor ons dit is relevant en dit kunnen wij uitleggen... op zo'n manier dat jij het begrijpt. En uh, dat is opnieuw weer het gevaar met Twitter... en uh, met al die andere uh, bronnen van informatie op het web. Er zijn zoveel mensen met, met een mening... zoveel mensen met een visie over wat er met die, met die kerncentrale zou moeten gebeuren... of wat daarmee zou kunnen gebeuren... Mm -hmm. dat ik het inderdaad prettig vind, zoals Danny het noemt, om het te laten voeden. En dat is met die livebox, is dat, is dat heel fijn... want die krijgen dus al die stromen informatie binnen. Alleen, die maken er een kleinere stroom van. Eigenlijk een klein ja. een beekje... En dat beekje, daar wil je wel even in, in, in, in pootje balen. Ja. Dus dan ga je daar, de, uit die al gemaakte selectie... daar ga je nog een beetje in grasduin en ja. uh, kijken wat het is. Lieke, ja. hoe volg jij het? Ik kijk, uh, nou, ik kijk echt bijna geen tv meer. Ook oh. niet alleen, niet deze, uh, vanwege rampen en zo... maar gewoon helemaal ja. meer. Nieuws volg jij online Alles, altijd? Ja, en echt via Twitter. En ik volg dan ook echt alle, van RTL Nieuws tot en met de buurtreporter en zo. Ik heb wel echt alle, alle nieuws ja. Twitteraars die volg ik. Ja. Maar daar zit ook geen mening in, dus dat, daarom is het gewoon wel echt... maar het is echt alleen het laatste nieuws. Maar dan wel gewoon van de NOS en NSC. dus ja, ook, wel de standaardnieuwsdiensten? Ja, nieuwsdiensten. ja al, alle standaardnieuwsdiensten. Want ik moet zeggen, ik vind het wel ingewikkeld om uh, inderdaad... nu bij zo'n nucleaire ramp, ja, ja, ik heb er geen verstand van hoor. En inmiddels heb ik het gevoel dat ik wel een beetje begrijp hoe het zit... maar dan nog is het best ingewikkeld. Maar de, de, de, ineens waren er heel veel mensen in mijn timeline van Twitter en van Facebook... die heel veel wisten over nucleaire rampen en kerncentrales. Ja. Ja, maar weet je, dit soort uh, momenten worden ook heel vaak gebruikt door, door twitteraars. Dit is een moment waarop je aan meer followers kunt komen. Kijk, um, um, ik, ik zelf uh, heb iets ontzettend uh, leuks mogen doen een keer. Uh, dat was rondom de DSB-bank. Uh, er was toen een rechtszaak over of de bank wel of niet via het verklaard zou gaan worden. En daar werd heel geheimzinnig over gedaan. De rechtbank was hermetisch afgesloten en de journalisten mochten niet naar binnen. Maar goed, ik heb in mijn binnenzak een uh, pasje en daar staat op dat ik rechtenstudent ben. Dus ik ben toen naar de rechtbank gegaan en gezegd... ja, ik ben rechterstudent en ik wil dit gewoon volgen... en het is een, het is een openbare ruimte, dus laat me erin. Dus ik was de enige die binnenkwam... Met daar als enige doel informatie verzamelen over wat er gebeurde. Dus ik had allemaal journalisten aan de telefoon, ondertussen gewoon vanuit de rechtbank. Maar ik was ook aan het twitteren. Ik heb toen op de dag 500 volgers of, of 200 volgers erbij gekregen. Dus dat zijn de momenten waarop je je relevantie als persoon op Twitter kunt laten zien. Maar daar moet je natuurlijk wel mee oppassen. Want je moet niet over kernfysica gaan zitten twitteren, terwijl je eigenlijk gewoon ja, een man met de pet bent. Ja, dus, nou, ik... op dit zijn ook momenten dat mensen door de mand vallen. Precies, want ik merkte wel ook nu dat, er dus is natuurlijk in mijn, mijn timeline van Twitter heel veel mensen die met nieuws bezighouden. En als er dan eens een keer iets nieuws gebeurt, dan is het echt meteen uh, dan zijn er dertig mensen die brengen het nieuws alsof het brekend is. Terwijl dat ook gewoon één keer kan, denk ik. Namen en rugnummers alsjeblieft. Nee, dat ga ik niet zeggen. Dat, <lacht> dat, dat is meteen ook een beetje het, het, het, het weer dat risico van social media. Mensen willen inderdaad die relevantie bewijzen. Die willen de eerste zijn. Ook al als ze, ook, al, ook al weten ze misschien in het achterhoofd, nou ja, het zou er wel eens niet helemaal kunnen kloppen mijn informatie. Ja. Ik heb nog een dingetje dat past daar mooi bij. Um, Ustream uh, stond op internet. Doe je misschien, kun jij even uitleggen wat het is. Ustream heeft namelijk uh, 10 miljoen uh, mensen die daar uh, op uitzenden. 10 miljoen broadcasters en 60 miljoen unieke bezoekers per maand. Wat is, wat is Ustream? Ustream is een uh, service waarmee jij jouw webcam of jouw telefooncamera kunt omzetten in een webstream. Dus jij kunt eigenlijk de hele wereld laten kijken naar wat jij uitzendt. Uh, met als een van de grote uh, pluspunten vind ik persoonlijk dat het jou geen bandbreedte kost. Dus je zendt het één keer uit naar Ustream. Ustream mm -hmm. verspreidt het voor jou. En er zijn wel meer diensten die dat doen, maar dit is echt de grootste. Uh, ja, in dit geval is het qua cijfers is het waarschijnlijk wel de grootste. En ik moet ook zeggen, ik gebruik het zelf ook. Maar dat is uh, voor veel kleinere dingetjes, voor echt uh, voor muziekdingetjes. Mm -hmm. Ik vind het een hele prettige service. Ja. Nu, nu stond er afgelopen week dus uh, uh, op Ustream die Geiger teller. Hebben jullie die gezien? Ja. Denny, heb jij hem ook gezien? Ik heb die teller niet gezien, maar ik ken de dienst uiteraard wel. Ja, ik, eh, je, kon dan, je zag dan een Geiger teller in beeld. Die stond in Tokio, tenminste, dat werd er gezegd. Dan moet je ook maar aannemen natuurlijk dat dat zo ja, is. Maar er ja. keken 110.000 mensen naar op dat moment. En ik moest toevallig Diederik Samsom eh, interviewen, die kernfysicus is. En ik vroeg aan hem, ja, wat betekent dat dan? die 15, Hij was dus gegroeid binnen een anderhalf uur van 15 naar 18 cpm. En hij zei, dat betekent helemaal niks. Het moet onder de 30 blijven, dan is het... Ja, um... maakt ook eigenlijk niet uit. Want die Geiger-teller's die, die meten dus deeltjes die in ja. de lucht hangen... maar niet per se de concentratie van hoeveel je dan opneemt. Dus het, ja. het, het is dan zo'n Geiger-teller die je dan... wat dan wel heel veel paniek veroorzaakt, ook online misschien... en je kijkt dan mee en je denkt van, jezus, wat veel. En dan misschien betekent het nog wel wat. Alleen je kunt er niet echt zeggen van, oh... Als je nu in Tokio bent, dan ga je dood. Ja, die geiketeller die was dan bedacht door een particulier... omdat uh, hij of zij, ik weet niet of het een jong of meisje was... het uh, volgens mij zat was dat de berichtgeving over die deeltjes in de lucht... dat dat voor hem of haar niet duidelijk genoeg was. Dus hij ja. heeft bedacht, weet je wat, ik zet mijn eigen geiketeller aan... ik zet er een webcam op en ik, uh, ik verspreid dat via Twitter dat het er is. Ja, en mensen die vinden dat dan interessant om te zien. Ja. Het, is, maar het is wel van de paniek ook. Ja, maar wel moeilijk te duiden wat dat betreft. Ja. Het is wel, ik bedoel, als je het niet begrijpt... Dat is hetzelfde eigenlijk een beetje als je je, je je voelt... je hebt last van je teen, je zoekt op uh, last van meteen op Google... en je hebt in een keer een of andere nee, vage je gaat dood. dingen op je teen. Ja, ja. Je gaat meteen dood, ja. Ja. ja. Dat is wel moeilijk altijd. Goed, um, even kijken. Danny, een ding voor jou. Tenminste, dat vond ik wel interessant. Uh, en ik neem aan dat jij het kan uitleggen. Eergisteren heeft Twitter een, een belangrijke stap gezet... om jouw Twitter-ervaring makkelijker te beveiligen, staat op internet. En dat doen ze namelijk, zodat je kan nu kiezen dat je HTTPS wilt gebruiken in plaats van ja. HTTP. Ja. Wat de fuck betekent dat? Ja, nou dat betekent dat ze eindelijk wakker geworden zijn daar. Overigens uh, zijn ook uh, bedrijven als Google en Facebook met experimenten bezig. Het is nog niet uitgerold voor iedereen. Kijk, waar het om gaat op internet, je toetst een adres in, www.bnn.nl. Maar eigenlijk ga je niet naar www.bnn.nl, maar naar een IP-adres. Dus een soort telefoonnummer op internet en daar staat de informatie die je wilt zien. Ja, dat www-adres, dat kan makkelijk vervalst worden. Stel ik zit op jouw netwerk en jij gaat naar www.bnn.nl... dan hoef ik er alleen maar voor te zorgen dat jouw computer denkt dat die informatie op een andere plek op internet staat. Nou, en wat er dan dus gebeurt, ik kan er gewoon een fake BNN site op, opzetten waar staat uh, Luc Ink Luk ontslagen. Nou ja, daar zou je niet blij van worden. Maar dat is dan ook helemaal niet de BNN site. En HTTPS is een beveiligingsmethode om ervoor te zorgen dat de kans dat dat kan een stuk kleiner wordt. Je weet dus dat de verbinding beveiligd is en je kunt er dus van uitgaan dat de informatie die je op je scherm te zien krijgt dat die ook bij de bron afkomstig is. Dus in dit geval dat het bij Twitter afkomstig is en niet elders. En dat is bijvoorbeeld wat handig als je op een plek uh, in een café uh, gebruik maakt van een openbare wifi-verbinding. We kennen misschien nog van het nieuws het uh, toeltje Firesheep en met Firesheep kun je als je in een uh, internetcafé zit of uh, ergens waar internet wordt aangeboden mm -hmm. kun je op andere mensen hun Facebook inloggen die op dat moment op oh, yeah. Facebook zitten. Yeah. Nou, dat is dus een voorbeeld. Dat kan niet als je via een HTTPS-verbinding verbonden bent. Maar dat bent, dan is het dan toch dan... heel raar dat soort grote bedrijven dat niet standaard gebruiken, dat HTTPS? Nou, het is wel te begrijpen. Kijk, je moet, zien, uh, je moet weten dat het invoeren van dat systeem kost enorm veel geld. Omdat je dus iedere keer dat je een verbinding accepteert van iemand... moet je dus extra informatie meesturen om die verbinding veiliger te maken. Dat kost dus computerkracht, geheugen en bandbreedte. Dus dat is, een, dat is best een investering. Maar wat dus interessant is om te zien, vroeger vond men, de internetgemeenschap, dat je dat alleen maar hoefde te doen bij bijvoorbeeld internetbankieren en dergelijke. Maar wat dus het mooie wel is, is dat we dus nu zien dat mensen steeds veel ijzerder worden... Uh, als het gaat om beveiliging van ook misschien minder vitale onderdelen van hun online leven. Zoals Twitter, omdat daar ja, toch het meest openbaar is wat je daar doet. Ja, nu, nu kan je dan bij Twitter wel kiezen of je het wil of niet. Ja, ik, ik, uh, ik denk van ja, tuurlijk wil ik dat. Ja, ik dat willen? kan ik me voorstellen. Maar het is wel goed dat ze die keuze aanbieden. Want er zijn ook voorbeelden van bijvoorbeeld universiteiten... die dus weer zo sterk, streng beveiligd zijn... dat ze geen beveiligde verbindingen accepteren. Dat klinkt een beetje raar. Van, hè? Ja, dat, is, dat interne netwerk is dan zo dicht... Dat je dus niet zo'n veilige verbinding op kunt zetten. Nou, en in dat geval wil je misschien wel op Twitter kunnen. Dus het is goed dat die optie aangeboden wordt. Maar ik vind wel dat, dat die standaard aan zou moeten staan. Ja, dat lijkt mij ook. Um, dan uh, echt een onderwerp. Weet ik, ik weet zeker dat Domini er helemaal van gaat flippen. Uh, ik, ik ga, ik ga uh, straks, vanmiddag ga ik weer een paar leuke filmpjes kijken. En dat doe ik dan gewoon. Weet je hoe ik dat doe? Dat is heel stom. Ik download ze. En dan, uh, dan brand ik ze op een, uh, op een dvd. Uh, en dan, maar als data. En dan heb ik bij de, bij, de, bij de blokker. Heb ik dan een dvd-spelletje gekocht voor 20 euro. En die kan dat formaat afspelen. Dus ik kan dan drie films op één dvd zetten. Kan makkelijker. En, hè? <laughs> ja, dat kan heel veel makkelijker. Dat kan heel veel makkelijk ja. Want ik zie jou altijd dingen, dingen vertellen. En twitteren ook over Sonos. En andere mediaboxes. Wat heb je allemaal in je huis staan aan dit soort spul? Ik heb, nou ja, voor video heb ik een Boxy Box. Dat is een. Uh, een, <laughs> een boxy Box, ja. Ja, dat is eigenlijk een, een, een, uh, een systeem dat draait op Xbox. BMC, Dat is een, een stuk software dat kun je bijvoorbeeld ook op je Xbox zetten. Daarmee tover je Xbox om tot een compleet mediacenter. Ja. Um, en voor muziek gebruik ik inderdaad Sonos. Dat maakt contact met mijn netwerk harde schijf. En die ziet dus alle muziek die op mijn netwerk schijf staat. En dan kan ik het dus draadloos door mijn hele huis afspelen. Hoe werkt dat, Sonos? Wat... Uh, Sonos zet een eigen uh, netwerk op. Een eigen draadloos netwerk binnen jouw eigen draadloze netwerk. Dus ja. stel, jouw draadloze netwerk heet Luc... Ja. Dan zet Sonos een onzichtbaar eigen draadloos netwerk op dat Sonos heet. Mm -hmm. En over dat eigen draadloze netwerk kun jij je muziek afspelen door kastjes te kopen die je koppelt tussen jouw versterker met een kabeltje. Dus je hebt een kastje, kabeltje naar je versterker, ja. en dan kun je dus de input Sonos of uh, line in is dat vaak kun je selecteren. En dan kun je dus vanaf je iPhone met een applicatie, of vanaf je Android, of vanaf je Mac, of vanaf je Windows PC, kun je met een, een stuk software kun jij je netwerkschijf zien. Of je computer waar al je muziek op staat. En dan kun je dus draadloos jouw muziek afspelen. Dus jij zit thuis op de bank en denkt ik heb zin in een nieuwe van de Foo Fighters. Je klikt door de Foo Fighters klik klaar. Ja, dat is het. En Sonos heeft dan nog het hele fijne voordeel dat het samenwerkt met Spotify. Dus je kunt ook Spotify draadloos over je speakers afspelen. Ja, en Spotify is dan die online dienst. Lijkt een beetje op iTunes en dan online en dan kun je dan op abonneren. Streamen. ja. Maar hoeveel kastjes heb je dan in huis? Ik zit nu uh, even, puur voor mezelf even... even, even. <laughs> ja. Zoals heb ik een kastje of uh, vijf. Uh -huh. Dat zijn dan totaal uh, vier zones. Want een, een, Sonos, uh, een kamer noemt Sonos een zone. Yeah. Dus zonne-woonkamer. Ik heb een studiootje. Dat is een zonne-slaapkamer. En dan heb je nog een zone-bridge. En dat is eigenlijk je basisstation van Sonos. Oké, okay, dus dat is, dat is muziek en film. is de boxybox. Ja, de boxybox. Maar daar kun je eigenlijk ieder willekeurig systeem voor kopen. Je zou ook Apple TV kunnen kopen. Daar kun je ook weer jailbreaken. Dus je kunt weer uit die gevangenis van Apple stappen. Yeah. En dan XBMC erop installeren. softwareprogrammaatje. Uh, je kunt ook Xtreamer kopen. Dat is een uh, groot internationaal kastje. Dat kost je 100 euro. En daarmee kun je heel makkelijk HDMI streamen naar je tv. Yeah het is allemaal wel echt heel veel goedkoper geworden dan drie jaar geleden. En de, In die boxy box daar kun je dan elke film op downloaden wat je wil of je moet dan ook op je computer kun je dan uit de iTunes winkel bijvoorbeeld iets halen en dan, dan komt uh, het je dan... Ja dat, dat zou je eventueel kunnen doen. Uh, je kunt downloaden naar een harde schijf en boxy die harde schijf laten uitlezen. Weet je hoe ik muziek luister in huis? Ik heb dus een radio ooit gekocht en er zit dus een iPod dock in. Dus Dan kan ik wel eens helemaal iPod ah, dat wel Ja dat is wel relaxed, ja, toch? Ja, ja, ja. Dat, dat was ja. net zeg je. Ik ja. Dat even je ging vertellen dat je een LP pers van ja, je ja. de iPod. Ik heb ook een, uh, een plaat speler in mijn huis. Die gebruik ik niet meer. Kip. Ja, nee, ja toch? Ja. To me, je hebt eigenlijk gewoon een soort intercom dan ook in je huis, of niet? Intercom. Ja, je kunt al die, je kunt toch iets inspreken ja, en dan oh, door ja, je ja. hele huis, ja. gewoon door al die boxen. Ja, ja. Ik is het, het. ja, ja. <laughs> het is een heel, heel mooi systeem. Je kunt bijvoorbeeld ook je line in van je Sonos kastje. Uh, kun, je kun je bijvoorbeeld connecten met je tv? Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, ik zit in de woonkamer tv aan. Ja. En ik ga op zolder. Ga ik nu even rommelen. En ik heb op zolder ook een Sonos zone. Dan kun je dus de line in van je woonkamer selecteren op je zolder. Dus, dan je dan hoor je dus op, op zolder wel. hoor je dan een tv-geluid. Dat zou kunnen. <laughs> Technisch maar babyphone 2.0. Een babyphone 2.0, maar dan een high quality <laughs> Danny, en jouw huis staat het ook zo vol met dit soort uh, te technologische spulletjes en zo? Ja, alleen ja. ben ik begonnen met het opbouwen van het uh, geheel toen de Sonos nog niet bestond. Ik heb allemaal Apple uh, ja, uh, ook, Airport uh, dingen. Dat kan ja. ook, alleen ken uh, ze wel wat meer beperkingen. Het valt af en toe uit moet ik zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik die kastjes kocht waren ze veel duurder nog dan de huidige kastjes van Sonos. En ze hebben bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om signaal terug te sturen. Dus er zitten wat meer beperkingen aan. Mm -hmm. um, maar het is geweldig. Ik moet zeggen, ik hou, van, veel, ik hou heel erg van muziek. Ik luister heel veel muziek. En het is niet zo fijn als door je hele huis overal hetzelfde nummer wat je dan op hebt staan. Gewoon de hele tijd uh, op hetzelfde volume te kunnen horen. Wat je wel kunt doen wel, is weer op afstand de volume bepalen. Dus je kunt zeggen, van nou ik wil in de woonkamer iets zachter... Of in de slaapkamer iets harder of wat dan ook. Je kunt, daar dus, eh, je kunt dat instellen. Maar dat, is, dat wordt de standaard in de toekomst. Je ziet nu al hier en daar woonprojecten waarbij ze dat soort apparatuur standaard inbouwen. Dat je dus niet eens iets zelf aan hoeft te schaffen en aan hoeft te sluiten. Maar dat je alleen maar een aansluitpunt hebt in je muur voor een box. En dan, dan klik je je box in. En dan kun je dus op afstand met een wireless netwerk dat je ook al bij je huis opgeleverd krijgt. Mm. Kun je dus allerlei dingen gaan streamen. Nou, Dat is natuurlijk geweldig. klinkt een beetje als dat huis van de toekomst met die, eh, van die man met die baard. Hoe heet die man ook alweer? Gietitelaar. Ja, Gietitelaar. Ja. Ja. Lieke? Uh, nou, ja, ik, ben, ik, ja, ja ik struikel over de snoeren. Ja? Ik heb namelijk echt maar in één hoek van mijn kamer... heb ik, uh, heb ik twee stopcontacten zitten. Dat is ja. alles. Dus ik moet ook alles met verlengsnoeren en zo. En dan wil ik aan de andere kant van mijn kamer... wil ik dan mijn laptop gebruiken met een box ernaast. En dan, als ik door mijn kamer loop... dan flikkert elke keer die box om... omdat ik over een snoer heen loop. Het is echt handig. heel handig. Ja. <laughs> Hé hey, ah. Domin, jij hebt toch vijf zones? heb je niet ook een van die zones beschikbaar voor Lieke in de <laughs> ja. vorm van een kamer? <laughs> ik, uh, ik ga over praten met de zoon. <laughs> ik, ik kan erop, want er, er zijn een aantal berichten deze week verschenen over een, een YouTube film. Er is namelijk een, een, een speciaal voor internet geschreven Hollywood film op YouTube, YouTube verschenen, vrijdag was dat. Girl Walks Into A Bar. Al gezien iemand? Ik heb de trailer gezien. Oké, okay. en? Denk je? Ja, ja, nou ja, uh, uh, uh, wie zit er ook weer? op de Nero zit erin, geloof ik? Even kijken, ja, Danny de Vito Of Danny DeVito, ja, een van die twee. Ja, ja het, is, uh, het is het nieuwe film, kijken Ja. Ik vind het wel bijzonder, ja. Kun jij ook kan met je ook op je tv <laughs> de YouTube kijken? Ja, je kunt ook YouTube kijken. Ja. Ik heb dus een Wii, een ook. En, uh, en daar komt en wie ja dat, ja, dat was vroeger. Zo met vroeger. En uh, uh, als ik dan niet Mario Kart. dan, uh, dan uh, heb ik, ik heb ook zo'n browser op de Wii gezet. En dan kun je dus ook je mail checken op televisie. En ik dacht toen ik dat ding downloadde. en die, die browser moest je dan ook downloaden. dacht ik, nou dat is me toch een partij vetje. Want dan kun je dus op je tv kun je dus. Maar Qua pixel is echt bagger. Maar ik, ik heb nog wel eens aanvonden dat ik dus YouTube filmpjes ga kijken of via de Wii. Wii op de tv. Nou, te gek. Ja, ja <laughs> dat is toch wel leuk. Hey, Luc, heb je ook gehoord uh, over dat YouTube uh, orkest? Nee. Nou, dat is echt geweldig, dat is echt super. En jij uh, bent een beetje van de, van de orkesten en zo, hè? Ja, muziek ja. en zo, ja, daar ga je... Nou ja, er zijn wel iets geweldigs staan. Ze hadden uh, een soort wedstrijd uitgeschreven. Uh, mensen, klassieke muzici van over de hele wereld... konden zichzelf opnemen, Dus terwijl je je viool bespeelt of piano of wat dan ook. Is een soort van auditie. En ik geloof dat ze volgende maand komen de mensen die geselecteerd zijn... en de mensen op YouTube mochten dan stemmen, dus wie de meeste punten kreeg, zeg maar. En die gaan een orkest vormen. En binnenkort met z'n allen gaan ze ook optreden. Nou, dat ja. vind ik wel mooi en dat wordt dan weer via YouTube live gestreamd. Dus uh, je ziet steeds meer van dat soort, ja, toch interactieve, uh, toch ook offline te bekijken, verschijnselen ontstaan op In YouTube. Het... En ik vind het geweldig. In het orkest zit ook een Nederlands meisje, heb ik gehoord. Ja, klopt. een Nederlandse violisten. Ja, violisten, die, die, die doet daar mee aan het grote wereldwijde YouTube-orkest hm. Ja. Um, uh, volgende week dan is, uh, is Marjoleinen weer. En uh, dan gaat ze ons vertellen uh, welke coole start-up ze heeft gezien op uh, uh, South by Southwest. Als er nu nog steeds is. Ik denk dat ze het gaat hebben over Shaudio. Ja? ja. Shaudio. Shaudio. Dat is een uh, combinatie tussen uh, uh, ja, eigenlijk Foursquare en, en uh, Twaudio. Dus het, het twitteren van audio <laughs> ja. met je locatie waar je bent. Het is een leuk systeem, maar ik denk dat Marjolein er volgende week meer over gaat uh, okay, vertellen. Oké, dat is goed. En wat denk jij Danny? Wat, uh, wat verwacht jij veel van? Nou, ik moet zeggen, ik volg het helemaal niet, want ik heb het stervensdruk hier in Nederland. Dus ik ben met de, de Nederlandse start-ups bezig, die het allemaal niet zo heel erg goed doen momenteel. Okay. Dat zeiden, Nee, maar dat concept, dat, dit concept, dat heb uh, ik daar dat toevallig wel van gehoord. En dat mis ik enorm. Dat je dus heel makkelijk audio kunt verspreiden op internet en kunt sharen, maar ook uh, memo, dat je dus iets in kunt spreken en dat naar iemand kunt versturen. En de reden waarom dat niet zo van de grond komt, is omdat je er als adverteerder niks aan hebt. Dus ze zitten met de vraag, hoe gaan we daar geld aan verdienen? Stel je gaat audio zitten verspreiden, ja... Wordt een beetje lastig, dus ik, ik hoop echt uh, dat dat er doorheen komt. Ik denk dat Marjolein het antwoord wel heeft, want die is daar geweest in, uh, in, uh, in Texas. En uh, dat <laughs> horen we dan volgende week van haar. Dankjewel Danny. Heel graag gedaan. En Domino, bedankt. Graag gedaan. <tied> cover of darkness. Ik zit een beetje te kijken zo op internet. En, uh, en, en ik kan dan ook in de... in de telex, zoals dat dan heet. Dat is dan uh, de, de, uh, de, het ANP-nieuws en zo. En nieuws en gewoon alles wat bij elkaar komt. De telex met nieuws. En uh, maar dan zie je dus echt... je ziet zo weinig nieuws over Japan. Er komt zo weinig nieuws over Japan binnen. Nu Terwijl, er is natuurlijk wel wat aan de hand daar nog steeds. En wat er wel binnenkomt, dat vind ik dan wel weer grappig... is dat uh, de Belgen... die zuchten onder een overschot van friettenten. Er zijn namelijk ruim duizend friettenten daar. En dat zegt eh, het Nationaal Verbond voor Frieturisten, het nave -free. Dat zeggen ze in de Belgische krant de zondag. En nee, ze, zijn, ze hebben juist in België vijfduizend friettentjes. En dat zijn volgens het verbond veel te veel. Ik vind het wel lekker, want dan heb je namelijk in elk dom, dorp een en Maar het zijn er dus te veel. En dat is dan dus wel nieuws. Maar, maar, maar Japan, waar gewoon een, een dreigende nucleaire ramp is... Daar, daar komt dan weer zo weinig nieuws over binnen. Ga eens even kijken, wat het laatste nieuws is over Japan. Hoor je zo meteen. Uh, Feist is ook mooi. Wel, lekker lente ook. een Beetje vrolijk, mag ook wel een keer. One, two, three, four van Feist op Radio 1. E. One, two, three, four. Tell me that you love me more. Sleepless long. Money can't buy you back the love that you have there One, two, three, four, heeft ze ook ooit een keer gedaan in Sesamstraat. Ik weet niet precies waarom ik dat weet, maar ik weet het wel. Kan er niks meer. We hadden het over Belgen en we hadden het over de lente. Dan kun je dit liedje niet laten liggen. Jan de Wilde, zo heet deze man. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik deed wel net alsof... Uh, oh ja, als je, als, je een, als je het hebt over Belgen... en als je het hebt over, uh, over, uh, over de lente... dan moet je eigenlijk wel een vrolijk lentelied van Jan de Wilde draaien. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo, zo cultuur... -y. Gevoelig opgevoed. Want uh, ik ken hem eigenlijk in de versie van Patermoes Kroen. En dat is de Carnavalsband. Maar uh, toen vond ik hem ook al heel leuk. Een vrolijk Lentenlied. Daar is de lente. De tekst, ik begrijp er geen ene Jota van. Maar ik vind het wel een leuk liedje. Jan de Wilde dus. Uh, er wordt gevraagd om de plug waar die blijft. Nou, die komt er straks aan na zessen. Uh, Ferdinand ook zo meteen hoor. Met zijn voetbalverhalen. Nu eerst Eefje de Visser. Met het prachtige liedje. Echt prachtig. Hartslag.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 en Hartslag Christel, Goedemorgen. Goedemorgen. Jij kent haar, haar of zo? Of wat nou, ja, het? Ik ken haar. Uh, ik was naar de Grote Prijs van Nederland. Ja. Uh, vorig jaar was dat. Ja. En uh, daar was ik foto's nemen voor een, een opdracht. Ja. En uh, zij heeft gewonnen. Oh. De Grote Prijs van Nederland. Vorig ja. jaar was ja, de ja, ja, ja, ja. songwriter. Ja. En uh, ik heb toen gewonnen met uh, uh, de beste foto. Jij hebt foto's van haar gemaakt? Ik heb toen foto's van haar gemaakt. Oh. Ja. Maar jij doet aan fotografie? Ik doe aan fotografie, ja. Aha, ja. En waarom waren jouw foto's dan zo mooi? Uh, qua compositie en licht. En, uh, het was in paradiso, dus je kon ook zeg maar, van alle kanten een beetje. Uh... Ja, dus je bent een heel optreden lang door, het, door, het, door het paradiso heen gecheest op zoek naar een mooie spot om de foto te ja, maken. Precies, ja, precies. En hoe zag de winnende foto eruit? Ja, hoe zag de winnende foto eruit? Er ze had een gitaar om de nek en ze ja. stond in een spotlight. Ja. En uh, ik had er vanaf onderaf. Oké. Okay. Uh, ja. Ja, nou, uh, ik, ik wil nog een keer zien. Nog ja. een keer mee. Ik kreeg wel altijd veel kritiek van jullie op de redactie als ik talige plaatjes draai. Is het zo? Ja, okay, dat zo? Ik vind nooit erg. Ik vind dat wel lekker. Ooit Guus Meeuws draaide ik. Nou, dat kreeg ik echt klappen, joh. Maar ik hoorde dat jij Bluff nooit wil draaien. Bluff wil ik nooit draaien. Pep Bennetar heb ik ooit een keer gedraaid. Nou, echt. Ik kwam binnen. Dat was echt de sfeer. Was om te snijden. Alleen maar omdat ik Love is a Battlefield had gedraaid. Mm -hmm. en dat is echt... Terwijl het best een leuk liedje kan zijn als je maar in de sfeer zit. Maar Bluff, nee. Uh... Spinvis? Ja. Mm -hmm. Op het randje. Coldplay? Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ja, vind ik, vind ik een haat Coolplay. Echt, ik vind dat X en Y, dat album. Mm -hmm. dat is echt, ik heb nog nooit zo hard moeten lachen <laughs> over een album als dat. Er staat één leuk liedje op, en dat is Till Kingdom Comes. Dus ik heb ze ook allemaal gehoord, hoor. dus ik weet het wel ik heb. Maar er staat één liedje op, en dat is wel mooi. Maar daarna echt, oi, oh, oi, wat een slechte plaat. Dan moet je er he helemaal doorheen trekken. Om ja, te gaan, dus dat vond ik ja. echt. Nee, ik, ja. ik heb Coldplay. Heb ik hem. Maar ze staan wel weer in de studio, geloof ik, voor een nieuwe plaat. Er staat een filmpje op internet, dan kun je kijken hoe ze aan het werk zijn... voor een nieuwe plaat te maken. Okay, dus dus de ik de hoop de dat het nog heel, heel lang gaat duren. duren. Uh, zometeen de Kings, You Really Got Me, en Ferdinand komt er dus aan. nu eerst Sam Cooke I en Chain Gang.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 Ik ben pas op latere leeftijd, het klinkt net alsof ik 80 ben, maar ik ben pas 27, 28 ben ik, ja. Ik ben pas op latere leeftijd uh, uh, uh, fan geworden van Sam Cooke En toen heb ik, uh, heb ik zijn uh, Best Of CD gekocht. Nou, nah, echt, wat een topmuziek En ik kende dat dus helemaal niet, want uh, uh, Beyoncé stuurt vroeger draait me helemaal niet van dat soort muziek. Alleen, uh, nou, echt ik was echt uh, meteen fan. Dus ik heb echt zomers achter elkaar alleen maar Sam Cooke gedraaid. Nu ben ik het een beetje, ja, een beetje kwijt, zeg maar. Dat je denkt van, ja, het is even goed geweest zo. Maar elke keer als je dan Sam Koeken hoort, dan, ah, dan ga ik wel weer los. En dat geldt eigenlijk ook uh, bij deze. Die hebben mijn naam overgenomen. The E-Kings. You, really you really got me. you really got me You got me so I don't know what I'm doing. Een zeg maar uur geleden praten we hier in dit programma met Frank, de regisseur van Lust. En dat is ook zo'n gast, die houdt ook van dit soort liedjes. En ik hou er ook heel erg van, ik vind het echt prachtig. Hè? Die, die jaren 60, jaren 70 liedjes en zo. En dan denk ik soms wel eens dat ik in de verkeerde tijd ben geboren. Alleen uh, dan kom ik erachter dat ze vroeger bijvoorbeeld helemaal geen internet hadden. En dat soort gekkigheid. En ze konden dus kon niet whatsappen met elkaar in de jaren zeventig. En dan denk ik, ja, wat, is, wat heeft je leven dan voor zin? Als je niet gewoon even lekker je mail kunt checken... Uh... Lijkt mij een treurig bestaan als je het mij vraagt. The Kings woden je met you, She Really Got Me Going. Dat was hem. Uh, even kijken, oh, zo meteen. Ferdinand en ook de plug van deze week. Het gaat een hele, hele mooie plug worden, weet je zeker. De eerste uh, Tony Joe White. Met een liedje van Tina Turner's, Teenie the other night.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 No Weer gaan verantwoorden bij de baas uh, maandag. Het is natuurlijk niet echt van Tina Turner. Die heeft het dan weer gekofferd van Tony Joe White, dat snap ik ook wel. Maar ik vergist me. Kan gebeuren toch. Zometeen goed verhaal uit Cambodja. Nederlands Nederlandse jongen wil daar namelijk een uh, bioscoop over gaan kopen. Hoe dat zit hoor je straks. Dat allemaal na het nieuws met Mark Visser. Vooral nieuws over Libië, uiteraard.